Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. De Amerikaanse overheid heeft nog eens haar waardering uitgesproken voor de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan. Er is op hoog niveau telefonisch overlegd. Onderminister van Defensie Floor Nooy heeft vandaag gesproken met minister van Middelkoop. Ze heeft hem bijgepraat over de verdere plannen van Amerika met Afghanistan. De Nederlandse commandant der strijdkrachten van UM is gebeld door admiraal Mullen, de voorzitter van de gezamenlijke chefs van staven. En vorige week donderdag heeft minister van Buitenlandse Zaken Clinton minister Verhagen op de hoogte gebracht. Er is geen druk op Nederland uitgeoefend om in Afghanistan te blijven, zeggen bronnen. Over een uur houdt president Obama een toespraak over Afghanistan. Delen van de reden zijn al openbaar gemaakt. Obama gaat zeggen dat hij in de eerste helft van volgend jaar nog eens 30.000 militairen naar Afghanistan stuurt. Hij rekent ook op meer militairen van de NAVO-bondgenoten. Volgens hem is sturen van meer troepen van belang voor de veiligheid van de hele wereld. Obama zal verder bekendmaken dat de terugtrekking van de in totaal 100.000 Amerikanen in juli 2011 begint. Inwoners van Barendrecht blijven zich verzetten tegen ondergrondse opslag van CO2. Ze hopen op lange juridische procedures, desnoods tot aan de Raad van State. Een bezoek van de ministers Kramer en van der Hoeven aan Barendrecht afgelopen avond heeft de twijfels niet weggenomen. Bewoners en de lokale politiek zijn van meet af aan tegen de proef, waarbij CO2 uit een Shell-raffinaderij onder de grond van Barendrecht wordt opgeslagen. De Barendrechters vrezen de risico's van ondergrondse opslag en denken dat de waarde van hun huis zal dalen. De ministers Kramer en Van der Hoeven vinden de opslag veilig en het kabinetsbesluit wordt dan ook niet teruggedraaid. Wel geven de ministers toe dat er een hoop is misgegaan in de communicatie. Dan het weer nog. Vannacht koelt het af tot onder het vriespunt. Overdag af en toe regen, vrij veel wind en het wordt 6 graden.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 me.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 Oh you nah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 the old. Somewhere Thank